De 74-jarige Barcajosa schrijft maatschappelijk betrokken romans... waarin hij de gewelddadige politiek, de corruptie en de scherpe klassentegenstellingen in Latijns-Amerika beschrijft. Vorig jaar waarschuwde Barkas op een bijeenkomst in Caracas... dat Venezuela onder president Chavez een communistische dictatuur dreigt te worden. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV praten weer met informateur opstelten. Dat overleg stond voor gisteravond gepland, maar de bijeenkomst werd uitgesteld vermoedelijk vanwege kritische uitlatingen van de CDA-kamerleden Koppejan en Verrier. Ze hadden gezegd dat ze Geert Wilders willen ontmaskeren. Vanochtend is er een gesprek geweest tussen de twee kamerleden, de CDA-fractietop en VVD-leider Rutte. Volgens Geert Wilders hebben Koppejan en Verrier daarin gezegd dat ze alle maatregelen uit het gedoogakkoord zullen steunen. Wilders zei dat hij die toezegging nodig had. Vermoedelijk zal informateur opstelten na het overleg met de onderhandelaars, zijn eindverslag afronden en aanbieden aan de koningin. Bij een overval op een juwelier in Amsterdam is een man zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Twee overvallers kwamen vanmorgen de winkel aan de Jan-Evertestraat binnen en begonnen daar te schieten. Daarna reden ze weg op een scooter. Of ze een buiten hebben meegenomen is niet duidelijk. De zwaargewonde is de broer van de juwelier. De juwelier zelf raakte licht gewond. De identiteitskaart moet gratis worden, heeft het gerechtshof in Den Bosch besloten. Gemeenten mogen geen legers meer rekenen omdat de kaart meestal gebruikt wordt voor identificatie staat het algemeen belang voorop en daarom moet de ID-kaart gratis worden, zegt het gerechtshof. Voor paspoorten en rijbewijzen mogen gemeenten van het hof wel legers blijven rekenen. De uitspraak betekent nog niet dat de identiteitskaart gratis wordt, dat gebeurt pas als ook de Hoge Raad het ermee eens is. Het weerwisselen bewolkt in het zuiden, kan wat regen vallen met een zwakke tot matige oostenwind. En maximaal tussen 17 en 20 graden is het opnieuw een zachte dag. Vanavond bewolkt, vannacht opklaringen, morgen meer zon en dan wordt het opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.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 Too many.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 Wobei ich brauche nicht rauszugehen. Traumesee, ist außen sehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 First time in years when the lover around begins to suffer and it can't van antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45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 Now she cries it's silent attention This can't be right And the downtown special cries along. Cause I'm leaving tonight When Susan to cries She cries a rainstorm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 Just tell her that I love you Ik ga va bene, si wat ben ik. Zij Amerikaan. Wanneer ze van de molen, ik I love Amerikaan.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 So ZFM.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 Dus eens maar lief, dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn hart, hart. De dames voor u hebben het al vast Dus eens maar lief, dat kan geen kwaad.